Wil weten over antisemitisme in de jaren 30, dus vlak voor de oorlog, dan uh, zijn de jaren 30 juist eigenlijk niet de beste periode om op zich te gaan onderzoeken. Dan moet je toch eigenlijk teruggaan naar eind vorige eeuw, begin deze eeuw, om daar iets over uh, te weten te komen. Um, de Joodse gemeenschap in Nederland was... Uh, tot de jaren 30, tot en met de jaren 30 kan je wel zeggen, behoorlijk geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, dus in de niet-Joodse samenleving. En uh, veel Joden, vooral vanaf het begin van deze eeuw, waren zich er nauwelijks van bewust dat ze Joden waren. Uh, beschouwden zichzelf in de eerste plaats als Nederlanders en in de, in de tweede plaats pas als Joden. Daar had zich een uh, proces van... Uh, Secularisering voorgedaan, niet alleen in de Joodse gemeenschap natuurlijk, maar ook zeer zeker in de Joodse gemeenschap. Veel Joden in Amsterdam waren actief geworden in uh, de socialistische bewegingen. Anderen uh, voelden zich aangetrokken tot uh, de liberale stromingen. En al met al had dat tot gevolg dat uh, de invloed van, uh, van de kerkgenootschappen van uh, de Israëlische of hoe noem je dat, de Israelitische kerkgenootschappen steeds minder werd. Maar dat ging vrij onbewust eigenlijk, dat, uh, de, dat integratieproces. Uh, als, je het, uh, als je bijvoorbeeld in Selma Leidersdorf het boek leest over het Joodse proletariaat voor de oorlog, dan zie je dat uh, veel Joden zich er uh, niet zo van bewust waren dat ze nog joden waren. En aan de andere kant, als je dan nu gaat doorvragen van met wie ging je dan om, dan was het toch nog wel uh, meestal, dan waren al hun vrienden vriendinnen uh, in de familie, dat waren dan allemaal joden. Maar toch hadden ze niet het idee dat ze in een Joodse omgeving uh, uh, opgroeiden. Dus dat kon zich allemaal vrij, vrij ongemerkt voltrekken. Um, al met al uh, denk ik wel dat je kan zeggen dat uh, ...tot de jaren 30 er uh, sprake was van uh, ja, een, een steeds geïntegreerde Joodse gemeenschap. Nou, in hoeverre was daar dan sprake van antisemitisme in Nederland in die tijd? Nou, de enige eigenlijk tot nu toe die er een uh, samenhangend verhaal over geschreven heeft... ...is uh, Schuffer, historicus uit Leiden. Die heeft uh, een artikel geschreven over uh, de Nederlandse Joodse gemeenschap... ...verhouding tussen joden en niet-joden. Dat staat onder andere in een bundel essays die bij Van Gennep is uitgegeven in 1982. En hij zegt, er was in Nederland sprake van een mild soort antisemitisme. Geen, uh, geen antisemitisme in de vorm van wetten of antisemitische regelgeving. Dat was niet zo, want uh, al lange tijd waren joden gewoon staatsburgers met gelijke rechten als niet-joden. Maar toch was er een bepaalde afstand. Hij noemt het een uh, sociaal antisemitisme. Een verschil tussen, een ervaren verschil tussen joden en niet-joden. Een bepaalde afstand in de omgang tussen joden en niet-joden. Nou, er zijn wel wat voorbeelden van openlijk antisemitisme. Bijvoorbeeld van, uh, dat joden bij bepaalde verenigingen niet werden toegelaten. Maar dat zijn eigenlijk uitzonderingen. In het algemeen uit het antisemitisme in Nederland zich in... Ja, nou ja, wat ik zei, een soort afstand houden tussen joden en niet-joden. Uh, ook in uh, gemakkelijk doorvertelde verhalen over hoe de joden zijn. En uh, daarin zijn dan een paar dingen die telkens terugkomen. Het verhaal dat uh, uh, je met joden voorzichtig moet zijn als je uh, handel met ze drijft, omdat ze daar zo slim in zijn. En ook uh, het idee dat uh, de Joodse godsdienst heel anders is of vreemd is. Dat soort ideeën werd ja, niet direct uh, beschouwd als antisemitisme, maar werd als een soort van common sense, als gezond verstand beschouwd. Dus dat zat uh, in hele brede lagen van de Nederlandse bevolking, werd dat als normaal beschouwd. Dus als we het over antisemitisme in Nederland hebben in die periode, en ook in de jaren 30, dan is het uh, ja, overal uh, in een hele milde vorm aanwezig. Maar in de jaren 30 verandert dat. In de jaren 30 dan, uh, wordt dat uh, die onbewuste verhouding, geïntegreerde verhouding tussen Joden en niet-Joden. Die komt uh, veel meer onder spanning te staan en ik denk dat dat uh, voornamelijk het gevolg is van wat er uh, in Duitsland vanaf 1933, maar ook daarvoor al natuurlijk uh, gebeurde. Worden in Duitsland uh, de nazi's uh, de aan de macht gekozen? De macht, uh, machtovername is iets waar je eigenlijk niet van moest spreken, denk ik. En wat heeft het voor gevolgen in Nederland? Uh, Sommige, er waren vrij veel contacten tussen Duitsland en Nederland. Er waren allerlei verenigingen die uh, internationale contacten hadden. Vakbonden, veel kerken hadden contacten met Duitsland. Er waren uitgebreide uitwisselingsprogramma's tussen Duitse en Nederlandse kerken. Men bezocht elkaar regelmatig. Dus, uh, en ook journalisten uit Nederland trokken heel vaak naar Duitsland toe. Dus was wel degelijk, uh, er kwamen allerlei nieuws uit Duitsland naar Nederland toe. Uh, ja, de verkiezing van, uh, van Hitler werd uh, in de Nederlandse kranten uh, soms afgedaan uh, als uh, de verkiezing van een gek. Uh, toch ook wel met een zekere bewondering, met een zekere fascinatie. Uh, de gevolgen voor de Joden in Duitsland, uh, ja, de veel Nederlands vroegen zich wel af wat er zou gebeuren. Maar uh, waren in eerste instantie niet echt onder de indruk van uh, wat er gebeurde. Het zijn voorbeelden van journalisten uh, van het... Uh uh, wat nu de NEC heet Handelsblad. En uh, ook van de christelijke kranten die dan terugkomen uit Duitsland en zeggen van nou, we hebben nergens eigenlijk uh, agressie tegen Joden gezien en het valt allemaal erg mee. En ze worden er natuurlijk ook uitgenodigd door, uh, de, door het nazi-regime op uh, allerlei reisjes naar Berlijn en naar Frankfurt en worden daar dan uh, onthaald. Met name de vakbonden zijn in de jaren dertig uh, uh, vaak uitgenodigd. En zo is denk ik er in het algemeen geen stemming van paniek. Er is in Duitsland iets aan de hand. Ja, zo algemeen kan je het natuurlijk niet zeggen. Want er zijn ook wel degelijk groepen in Nederland die al vanaf 1933 denken: van dat nou, is een nationaal-socialistisch regime, we moeten er wat tegen doen. Er uh, zijn uh, comité's, comités opgericht al uh, in 1933, 1934. In 1935, uh, 1936 waren die al behoorlijk actief, met name in de universiteitssteden. Uh, maar het, uh, hetgene wat uh, het meest directe reacties heeft opgeroepen is de komst van Joodse vluchtelingen. Van 1933 tot en met 1938 zijn er zo'n uh, 25.000 Joodse vluchtelingen uit... Uh, Via Duitsland, veel uit Oost-Europa, maar via Duitsland dan Nederland binnengekomen. Dat wil zeggen, 25.000 zijn in Nederland gebleven. Het totale aantal vluchtelingen is nog veel groter geweest. Hoeveel dat precies geweest is, is moeilijk te zeggen. Maar het is veel meer geweest dan 25.000. Want voor de meeste was Nederland alleen maar een transmigratieland. Dus ze bleven dan een paar maanden in Amsterdam of een paar weken... ...of sommigen trokken al direct door naar Hoek van Holland... ...om op de boot naar Engeland te stappen. Er zijn heel veel voorbeelden van transporten... ...van uh, gewoon met de trein, uh, hup, uh, vanuit Duitsland uh, op de trein naar uh, Engeland. Heel veel kinderen bijvoorbeeld in de loop van de jaren 30 38, 39... ...sturen heel veel Duitse-Joodse families hun uh, kinderen... ...al van een jaar of 10, 11, hup, op de trein uh, nog naar Engeland... En uh, het is erg confronterend voor de, met name voor de Nederlandse Joodse gemeenschap om te zien dat er zoveel Joden plotseling naar Nederland komen. Bijna iedere Jood in Nederland kent wel een vluchteling of weet iemand die vluchtelingen onderdak biedt. En ja, dat... ...heeft natuurlijk toch een bepaalde uitwerking. Dat is een confronterende zaak geweest. Dus je kunt zeggen dat de Joodse gemeenschap in Nederland... ...als het ware met een neus op de feiten gedrukt werd... ...maar het is de vraag in hoeverre ze dat zelf zo, uh, zo beschouwden. Er waren allerlei soorten reacties. Om te beginnen moet je zeggen dat uh, de, er uh, veel hulp aan Joodse vluchtelingen op gang kwam... ...en dat de Joodse gemeenschap in Nederland daar... Uh, ja, Samen met wat andere groepen, er waren wat kleine christelijke comité's en ook onder socialisten en communisten had je wel kleine groepjes die natuurlijk mensen opvingen, met name wanneer die ook politiek actief waren. Maar de grote hulp aan Joodse vluchtelingen kwam toch van de Joodse gemeenschap zelf, vrij conservatieve organisaties die zich inzetten voor directe hulp aan vluchtelingen. Uh, de oprichters daarvan waren onder andere Cohen en Ascher, die de latere voorzitters van de Joodse Raad waren. Zij waren al vanaf uh, nou, begin jaren 30, ik geloof dat in 1934 werd opgericht, comité heel actief met het uh, ontvangen van uh, Joodse vluchtelingen in met name Amsterdam. Uh, ze onderhandelden ook met de Nederlandse regering over uh, de aantallen Joodse vluchtelingen die opgenomen konden worden. Ze probeerden de grenzen meer open te krijgen. Ze probeerden ook geld los te krijgen. Maar dat uh, heeft allemaal uh, maar heel, tot op zeer beperkt uh, hoogte succes gehad. Want uh, de Nederlandse regering was er erg duidelijk in. En beschouwde de hulp aan Joodse vluchtelingen. Als een uh, zaak die de Joodse gemeenschap in Nederland moest oplossen. De Nederlandse regering beschouwde het als een privézaak uh, voor de Joodse gemeenschap en zag niet dat ze daar een eigen taak in zou hebben. Uh, ja, dat was de redenering. Dus uh, alle hulp aan vluchtelingen moest in principe door privéorganisaties georganiseerd worden. Er was van, uh, door de overheid uh, geen steun daarvoor. Nou, er zijn wel kamerdebatten over geweest, maar in principe kwam het gewoon op de Nederlandse Joodse gemeenschap neer om dat te regelen. Dat is ook, maar nu grijpen we een beetje vooruit, een hele constante in uh, de latere periode tijdens de oorlog en ook na de oorlog... Dat, die, uh, dat de regering dat beleid handhaafde. Er was er heel duidelijk in van... ja Joden zijn Nederlanders zoals andere Nederlanders. En wanneer er iets uh, voor Joodse vluchtelingen... of voor een groep Joden gedaan moet worden... dan is het aan de Joodse organisaties in Nederland om dat te doen. De Nederlandse regering voelde zich niet aangesproken. Het enige uh, groot scheepsommering is ook erg cynisch... wat dan wel... Uh, mm, ...samen met de Nederlandse regering is georganiseerd... Is, het, ...is de bouw van het kamp Westerbork. Dat was, een, veel mensen weten het niet... ...maar het was een opvangkamp voor vluchtelingen, voor Joodse vluchtelingen uit Duitsland. De Joodse gemeenschap in Nederland had gevraagd om, de, om opvangcentra voor Joodse vluchtelingen... ...in de grote steden of in dorpen. Dat maakte eigenlijk niet zo erg veel uit als er maar opvangmogelijkheden kwamen... De Nederlandse regering eiste dat uh, de opvang van Joodse vluchtelingen plaats zou vinden geconcentreerd in één centraal kamp. Toen was de vraag natuurlijk van waar moest dat dan komen. Uh, er waren verschillende mogelijkheden. Een van de, de mogelijkheden was uh, op de Veluwe, bij Epe en ik geloof ook bij Harderwijk was nog een mogelijkheid. En een andere mogelijkheid was in Drenthe. En uh, met name op de Veluwe kwam er erg veel protest vanuit de bevolking tegen die uh, plannen om daar een uh, opvangcentrum voor vluchtelingen uh, te houden. Want uh, het was vooral de ANWB die zich daartegen verzette dat vanwege het uh, toerisme dat uh, kwalijke gevolgen voor de streek kon hebben wanneer daar uh, te veel Joodse vluchtelingen zouden komen. En dat is de achtergrond van uh, de keuze op uh, het kamp bij uh, Hooghalen bij Westerbork omdat dat zo in the middle of nowhere lag. Dat uh, daar kon werkelijk niemand uh, zich er een buil aanvallen wanneer daar een, uh, een kamp was. Er was gewoon uh, niks in de verre omgeving. Uh, geen, er was geen belangrijk toeristisch gebied. Het was op, op geen enkele manier een, uh, een belangrijk gebied. Daarom werd Westerbork uitgekozen. Het voorwaarde van de Nederlandse regering was wel dat de Joodse gemeenschap het kamp zou betalen. En dat is ook gebeurd. Het is... Uh, het was een, de bouw kostte iets meer dan een miljoen, ik weet niet precies, en het was een, een contract dat de Nederlandse Joodse gemeenschap dat per jaar zou betalen. Een bepaalde aflossing aan de Nederlandse regering. Nou, het kamp Westerbork is geopend in 1939. Toen waren inmiddels ook de grenzen voor de Joodse vluchtelingen al lang dicht. En uh, dat eerste jaar is er dacht ik ook nog wel die aflossing gedaan, maar in 1940 is het kamp al uh, overgedaan aan de, aan de Duitsers die toen Nederland bezet hadden. Dus het is een erg, uh, erg cynische geschiedenis van het kamp Westerbork, dat dat uh, opgezet is en ook ja, voor een deel gefinancierd door de Joden zelf. hoe ver de Nederlandse niet-Joodse bevolking nou op de komst van vlucht, Joodse vluchtelingen reageerde? Uh, is er weer een ander punt. Ik noemde al die uh, voorbeelden van de ANWB en van de bevolking van de Veluwe die dus niet wilde dat er een opvangkamp was. Dat was niet het enige. Er waren meer uh, negatieve reacties. Uh, het enige uh, echte onderzoek naar uh, de reacties op Joodse vluchtelingen komt uh, van een uh, Engelse historicus. Die heet Moore. Roger Moon en die heeft een proefschrift geschreven over uh, de reacties van uh, de Nederlandse overheid en de bevolking op de komst van Joodse vluchtelingen tussen 1933 en 1940 bij, uh, in Manchester uitgegeven in 1984. Hij denkt dat er in de reacties in Amsterdam op vluchtelingen ook uh, economische jaloezie vermengd met antisemitisme meespeelde. Uh, hij noemt bijvoorbeeld uh, het uh, leegstaan van uh, grote blokken huizen in Amsterdam-Zuid. Die uh, leeg stonden omdat uh, de Amsterdamse be bevolking de huren daarvan niet kon betalen. En een aantal Joodse vluchtelingen die kwamen, die konden zich, althans tijdelijk, die woningen wel veroorloven. En dat dat dan negatieve reacties uh, opriep. Er zijn ook andere voorbeelden... Uh, Nogal wat mensen voelen zich geroepen om uh, de Joodse vluchtelingen duidelijk te maken dat ze gasten zijn. Dat ze niet uitgenodigd zijn. Dat ze, maar, uh, dat ze zich moeten aanpassen. Dat ze zich uh, bescheiden moeten opstellen. En het uh, liberale weekblad bijvoorbeeld uh, maakt zelfs een uh, gedragscode voor uh, Duitse vluchtelingen. En wat ze eigenlijk doen is uh, die vluchtelingen aanraden om zich zo onzichtbaar mogelijk op te stellen. En dan zeggen ze, spreek geen Duits op straat of in openbare gelegenheden als restaurants. Trek niet de aandacht door luid te spreken of u opzichtig te kleden. En bestudeer en volg de manieren in dit land in sociaal en commercieel opzicht. Met andere woorden, zolang uh, je maar uh, heel netjes en onopvallend uh, gedraagt, dan is er misschien niet zoveel aan de hand. Maar dat zegt wel dat er dus wel veel aan de hand uh, was. En ook als je mensen die nog leven, die de oorlog overleefd uh, hebben, en die als uh, Joods vluchtelingen in de jaren 30 gekomen zijn, dan uh, hoor je dat ook nog, dat uh, er wel degelijk uh, erg negatieve reacties op straat, in winkels waren. Uh, ja, alleen al tegen het Duits spreken waren verre negatieve reacties. Maar ook uh, het idee van wat komen jullie hier doen. Uh, komen onze huizen inpikken of onze banen inpikken. Dat soort reacties waren er wel degelijk. Uh, wat ik uh, tekenend vind is uh, hoe de Nederlandse regering... Uh, gebruik maakte van uh, de angst die al onder de Nederlandse Joodse gemeenschap uh, leefde, dat de komst van Joodse vluchtelingen misschien antisemitisme zou bevorderen. Want uh, er zijn verschillende voorbeelden dat de Nederlandse regering dus uh, dat argument gebruikt te tegenover de Nederlandse Joodse gemeenschap, zo van uh, nou, het is ook in jullie belang dat er niet meer Joodse vluchtelingen komen, want het kan wel antisemitisme oproepen. Dus uh, werk nou maar met ons samen dat er niet al te veel binnenkomen. Uh, ja, dat uh, was denk ik een redenering waar tegen de Nederlandse Joodse gemeenschap... ...of bijvoorbeeld die comités die zich met vluchtelingenopvang bezighielden ...zich heel moeilijk konden verweren. Uh, het uh, idee dat uh, wanneer je nog meer binnenhaalt dat het antisemitisme oproept... ...dat die, wanneer de regering dat of regeringsambtenaren zoiets zeggen... ...dan bevestigen ze dat die angst... Op zichzelf al. Dus, uh, dat maakte, denk ik, de Nederlandse Joodse gemeenschap behoorlijk weerloos. Al met al kun je zeggen dat uh, de verhoudingen tussen Joden en niet-Joden in Nederland uh, in de jaren dertig behoorlijk onder druk kwamen te staan. Of je jood of niet jood was, dat werd weer veel meer een kwestie. Het werd bijvoorbeeld ook in de misdaadsberichtgeving in de kranten werd het weer vaker gezegd. Of iemand een jood of een halfjood of een arier was, ook de term arier, werd langzamerhand uh, gebruikt, ook in de Nederlandse pers. En zo ontstaat er dan, wat, wat door sommigen genoemd werd, uh, weer een joodse kwestie. En... Nou, dat, uh, voor sommigen blijft dat heel erg onzichtbaar. Voor anderen, bijvoorbeeld Frits Bernstein, die constateert dat uh, in, uh, in een boek wat in 35 uitkwam uh, met heel veel zorg. Dat uh, steeds vaker gevraagd wordt of geconstateerd wordt of uh, opgemerkt wordt of iemand jood is of niet jood. Dus dat bewustzijn, dat... Uh, dat... Uh, is een direct gevolg van de confrontatie met de komst van Joodse vluchtelingen, denk ik. gemeenschap Inclusief de 25.000 vluchtelingen die tussen de jaren 30 bijgekomen waren, was in totaal zo'n 140.000 mensen. En de meeste daarvan ruim 80.000 wonen in Amsterdam. En in totaal worden van die 140.000 joden ruim 75, sommigen zeggen 80% vermoord. In, met andere woorden, ruim 100.000 mensen. Dat is een enorm hoog percentage, ook internationaal. Euh, nauwelijks te vergelijken met andere West-Europese landen. Ik geloof dat het voor België bijvoorbeeld 40% is. En voor euh, Frankrijk iets van 60%. Of ander, ik kan me ook vergissen dat dat andersom anders is. Denemarken zijn bijna geen euh, joden uit euh, omgekomen. Dus euh, dat is een euh, vraag die je euh, niet loslaat hoe dat kan... dat uit Nederland zo'n enorm hoog percentage joden... vermoord is, niet meer teruggekomen is... Nou, de Amsterdamse historicus Blom heeft als eerste geprobeerd om uh, daar verklaringen voor te vinden. En uh, ook op een rijtje gezet van uh, de, welke precieze aantallen nu van maand tot maand, van uh, eind 42 tot uh, zich eind 44 uit Nederland gedeporteerd zijn. En de verklaringen die hij noemt voor uh, de hoge aantallen gedeporteerden zijn... Uh, Vind ik, erg, uh, ...vind ik zelf erg schokkend. Niet allemaal. Er zijn ook uh, geografische uh, factoren bijvoorbeeld. De Nederlandse geografische situatie was gewoon ongunstig om te vluchten. Vergeleken met Frankrijk bijvoorbeeld... ...waar, uh, waar je in een uh, heuvelachtig landschap uh, veel meer uh, onderduikplaatsen in de natuur kon vinden... Verder uh, was het land gewoon uh, grondig afgesloten aan de grenzen. En ook uh, over zee waren er maar heel weinig uh, mensen die uh, iets konden vinden. In de meidagen lukte het sommigen nog wel om een schip naar uh, Engeland uh, te krijgen. Maar dat is een handjevol mensen geweest die dat gelukt is. Uh, een andere verklaring is dat uh, er veel uh, treinen beschikbaar waren in die jaren om vanuit Nederland te rijden. Dat is, schijnt vanuit België bijvoorbeeld ook minder geweest te zijn. Natuurlijk heel erg essentieel. Als er geen treinen waren, hadden die deportaties niet kunnen plaatsvinden. Kennelijk is dat in Nederland helemaal geen probleem geweest. Maar een andere verklaring die uh, schokkender is... is uh, ja, de gezagsgetrouwheid, de gehoorzaamheid in Nederland. De gehoorzaamheid van de... Nederlandse bevolking en de niet-Joodse bevolking, maar ook de Joodse bevolking. Dat begon eigenlijk al in uh, 1940 met de eerste anti-Joodse maatregelen. Het, uh, ja, bijna iedereen heeft de Arie verklaring ingevuld. Er zijn nauwelijks uitzonderingen te vinden van mensen die gezegd hebben van ik vul niet in hoeveel Joodse grootouders ik heb. Dat heeft gewoon iedereen gedaan. Nou, dat maakte het voor de, de bezitters natuurlijk ontzettend makkelijk om uh, joden eruit te pikken. En dat gebeurde ook onmiddellijk. Verder uh, ja, de uh, stap voor stap scheiding van joden en niet-joden. Zoals hij zich voordeed, uh, riep nauwelijks reacties op van niet-joden. Er zijn... Uh, Afgezien van de februari-staking, wat natuurlijk een belangrijk uh, moment van protest was, uh, zijn er nauwelijks voorbeelden te vinden van, uh, uh, van protest tegen die anti maatregelen. En de februari-staking was dan nog een, uh, een staking tegen die hele openlijke razia die op het uh, Jongers Daniel Meijerplein had plaatsgevonden. Die anti maatregelen vormden, ja werden stuk voor stuk uh, genomen en iedere keer kwam de isolatie van de Joodse gemeenschap een stapje dichterbij. En stuk voor stuk maakten die maatregelen op de meeste niet-Joden denk ik ook niet zo'n indruk. Ja, joden mogen niet meer in restaurants, joden mogen niet meer in zwembaden, allemaal kleine regeltjes. En daarbij moet je ook zeggen dat de meeste van die maatregelen alleen gepubliceerd werden in bijvoorbeeld het Joodse weekblad. Wat speciaal voor dat doel ook op bevel van de Duitsers was opgericht. Dus voor de niet-Joodse bevolking werd de, werd de invoering van al die anti-Joodse maatregelen ook tamelijk verborgen gehouden. Dat was ook, ook vooropgezette politiek van de bezetters natuurlijk, dat niet al te openlijk de isolatie van de Joodse gemeenschap uh, uitgevoerd moest worden. Uh, ja, er is dus achteraf uh, na de oorlog erg veel kritiek op de Joodse Raad geweest. De Joodse Raad had het Joodse Weekblad en publiceerde daarin week na week... ...iedere keer weer opnieuw de anti-Joodse maatregelen. Joden mochten dit niet, mochten dat niet. En er ging geen week voorbij of de Joodse Raad uh, publiceerde niet alleen die maatregelen... ...maar gaf er ook uh, de waarschuwing bij van uh, mensen, doe het nou maar, uh, hou je er nou maar aan... En ja, achteraf uh, is ze dat erg verweten dat uh, uh, door die houding, door die uh, ja, gehoorzaamheid. Het is ontzettend moeilijk om er iets van te zeggen. Want uh, het was natuurlijk ook wanhoop: van als we dit niet doen, dan wordt het misschien nog veel erger. Maar uh, je kan toch, denk ik, achteraf wel zeggen dat dat, uh, de hele, dat hele proces van isolering. Uh, ...voor de deportaties begonnen, een stuk uh, makkelijker gemaakt heeft voor de Duitsers. Wanneer ze daarbij niet zo geholpen waren, dan was het een stuk moeilijker geweest. Dus alles overheersend tijdens de oorlog is toch wel de gezagsgetrouwheid, de gehoorzaamheid aan wat de bezetter wilde geweest. Dat aan de ene kant en aan de andere kant, ja, onverschilligheid jodenvervolging was gewoon geen prioriteit, niet voor de Nederlandse regering, niet voor de niet-Joodse gemeenschap. De oorlog ging voor en wat er met de joden gebeurde was uh, voor niemand, behalve de joden zelf, uh, de eerste zorg. Ook niet voor het verzet. Pas uh, in de loop van 1943 uh, uh, kwam er weer meer aandacht voor de, wat er in de kampen gebeurde. Kwamen er ook steeds meer berichten natuurlijk van wat er in... Uh, Polen en in de Duitse en andere kampen gebeurde En werd het besef ook sterker dat er iets moest gebeuren. Maar ja, toen was het voor de meeste Nederlandse joden natuurlijk al te laat. Want die waren toen al voor meer dan de helft gedeporteerd. En voor zover er dan echt nog verzet op gang kwam in de loop van 43 en 44 gaat het over... Uh, onderduikers, dus niet-Joodse uh, mannen en jongens die onderdoken om niet naar Duitsland uh, gestuurd te worden om daar te werken. Dus van uh, veel georganiseerde hulp aan uh, Joden is in die periode ook geen sprake meer. Het zijn natuurlijk wel onderduikers. In totaal zijn er uh, uh, 16.000 uh, Onderduikers die in onderduik de oorlog overleefd hebben. Maar ja, op dat hele getal van de 140.000 is dat toch maar een erg klein aantal. Over antisemitisme kun je verder nog zeggen dat ja, er is tot nu toe nog nauwelijks... er is eigenlijk nog geen onderzoek naar gedaan over de... Veranderingen in opvatting over de veranderende verhouding tussen joden en niet-joden in Nederland tijdens de oorlog. Er zou nog veel meer onderzoek naar gedaan moeten worden. Een van de aanwijzingen dat daar meer over te vinden is, heb ik gevonden wel in... De illegale pers. Uh, er zijn verschillende voorbeelden te vinden van uh, antisemitische opmerkingen in de illegale pers. Met name waar het gaat over uh, om artikelen waarin een bepaalde verzitsgroep zich dan voorbereidt op de periode na de bevrijding. Dan wordt er gezegd van ja, we moeten wel zorgen dat uh, de joden niet te veel invloed krijgen in bepaalde beroepen of bepaalde banen. Of zo. En... Uh, ja, dat, uh, daarin kan je zien dat uh, ik denk de, de Duitse propaganda toch enig effect had gehad. Of misschien dat uh, de uh, anti opvattingen van de mensen die in het verzet zaten, uh, die ze misschien voor de oorlog ook al hadden, door de oorlog niet wezenlijk waren veranderd. Maar wat alles overheersend is in de illegale pers is dat er uh, niet of uh, vrijwel niet wordt gesproken over de deportaties. Het is dus, uh, vrijwel afwezig in de hele illegale pers in Nederland. In nou, die afwezigheid zegt natuurlijk ook heel veel over in hoeverre mensen zich druk maakten over uh, wat uh, de Joodse gemeenschap overkwam. Uh, een derde punt is wat er met uh, onderduikers gebeurde. Ook uh, uh, daarna is nauwelijks onderzoek gedaan. Maar de, je kunt erover zeggen dat uh, de, ja, in onderduik wat natuurlijk een hele extreme gespannen situatie was. Vaak een uh, verhouding tussen joden en niet-joden die onder een geweldige druk kon komen te staan. Er zijn veel voorbeelden van uh, levenslange vriendschappen die er gesloten werden. Er zijn ook voorbeelden van mensen die uh, na de onderduikperiode nooit meer iets van elkaar gehoord hebben. En er zijn voorbeelden van uh, uh, niet-Joden die uh, door ervaringen met Joodse onderduikers uh, daarna duidelijk uh, antisemitische opvattingen hadden. Maar iets algemeens kan je daar niet over zeggen. Mm. aan het beeld uh, vlak voor de bevrijding. Hoe bereiden de verschillende organisaties in Nederland en vooral de Nederlandse regering in Londen en de illegaliteit die ook vanuit, uh, vanuit Nederland maar ook vanuit het buitenland probeerden zich voor, voor te bereiden op de bevrijding. Hoe bereiden die zich voor op de repatriëring van uh, overlevende joden? Het antwoord is kort, vrijwel niemand bereidt zich voor. De enige die echt zich daarop voorbereiden zijn de Joodse organisaties. Met name vanuit Zwitserland, de Joodse coördinatiecommissie was actief in Zwitserland met bijvoorbeeld het verzenden van uh, pakketten via het Rode Kruis. Uh, voor een deel en, en voor een deel uh, onafhankelijk daarvan naar de concentratiekampen. Probeerde ook uh, uitwisselingen, probeerde mensen vrij te krijgen, probeerde correspondentie met de kampen uh, gaande te houden. Uh, de Joodse Coördinatiecommissie werd daarin gesteund door uh, Amerikaanse en Engelse Joodse organisaties. Het was puur privé initiatief. Joodse organisaties probeerden ook uh, bij de Nederlandse regering in Londen uh, te pleiten voor hulp, hè, te pleiten voor inmenging, voor... Uh, diplomatieke hulp, voor ambtelijke hulp en voor praktische hulp aan gedeporteerden en kregen daar telkens uh, nul op het orkest. Er was gewoon geen, ja, was gewoon geen belangstelling voor, denk ik, uh, bij de Nederlandse regering. Het is erg beschamend. Er is een uh, grote uh, enquête over geweest waarin, na de oorlog uh, waarin uh, alle verantwoordelijke bewindslieden die toen in Londen zaten uh, aan de tand gevoeld werden over wat ze in die tijd uh, gedaan hadden. De voorbereidingen waren vooral gericht op het na de oorlog weer overnemen van de regering. Te zorgen dat de Nederlandse regering vanuit Londen ook in Nederland weer het gezag zou uitoefenen. Er was een grote angst dat de illegaliteit en... Vooral dat uh, communisten uit de illegaliteit uh, uh, aan uh, invloed en uh, populariteit gewonnen zouden hebben na de oorlog. En dat uh, het de Nederlandse regering moeilijk gemaakt zou worden om uh, uh, daadwerkelijk het gezag uh, na de bevrijding weer over te nemen. Dat was de eerste zorg van de Nederlandse regering. En wat er uh, met uh, repatrianten moest gebeuren, ja, dat was iets van uh, duidelijk... Uh, ...veel minder belang. Wat uh, wel van belang is ook bij uh, de voorbereidingen van de Nederlandse regering... ...is dat de regering uh, weigerde een onderscheid te maken tussen Joden en niet-Joden. Dat uh, is heel belangrijk omdat het natuurlijk ook voor het onderzoek van vlak na de oorlog uh, essentieel is... Want als je te weten wil komen hoe het Joodse repatriant vergaan is dan, en je gaat archieven in, dan moet je dat op een of andere manier terug kunnen vinden. Nou, die richtlijn van dat de Nederlandse regering dus geen onderscheid wilde maken tussen Joden en niet-Joden, die is heel erg uh, consequent volgehouden. Uh, en dat, dus in het meeste archiefmateriaal is ook niet over Joodse repatrianten terug te vinden omdat ze niet als aparte groep erkend werden. Nou, een van de redenen die de Nederlandse regering daarvoor opgaf... was dat zij het onderscheid tussen Joden en niet-Joden... omdat dat door de Duitsers gemaakt werd, niet wilden maken. Daar is natuurlijk op zich veel voor te zeggen. Maar de, de consequentie was dat er geen enkele uh, specifieke maatregel getroffen werd... voor de re repatriëring van uh, Joodse overlevenden. Met andere woorden, uh, de repatriëring van... Bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, niet-Joodse jongens of mannen die eind 44 uh, naar een Duitse wapenfabriek uh, gestuurd waren, was, uh, stond voor de Nederlandse regering gelijk aan de repatriëring van uh, overlevenden van Bergen-Bels of van Auschwitz. Ze maakten daar geen onderscheid in en ook in de voorbereidingen daarvan werd, werd geen onderscheid gemaakt tussen uh, uh, ...repatriering van de ene groep van de andere groep. Terwijl er natuurlijk wel een behoorlijk verschil was in wat die groepen hadden meegemaakt. We gaan naar, uh, na de bevrijding. De reacties waar Joodse overlevenden mee te maken kregen bij hun terugkeer in Nederland, in de Nederlandse uh, samenleving. Daarbij moet je bedenken dat uh, ja, we hebben het over een handjevol mensen Er kwamen niet meer dan uh, 4700 Joodse overlevenden terug uit de concentratiekampen. En in totaal uh, 16.000 mensen hebben dus via de onderduik uh, de oorlog overleefd. Dan zijn er nog uh, ja, dus alles bij elkaar, 20.000, 25.000 uh, die de oorlog overleefd hebben. Die kleine groep keert terug en die krijgt te maken met een uh, aantal uh, negatieve reacties. De terugkeer, de thuiskomst is voor de meeste van hen uh, natuurlijk aan de ene kant wel een... Uh, een lang verwachte en blije gebeurtenis geweest, maar heeft toch ontzettend uh, bijsmaak voor de meeste mensen. Uh, ik heb uh, een aantal van die thuiskomsten uh, verzameld, voor zover mensen er iets over geschreven hebben. Ik heb het idee dat dat nog heel erg uh, op gang aan het komen is. Duurlacher is de eerste die in Nederland uh, geschreven heeft over zijn thuiskomst. Dat is ook een van de inspiraties voor, uh, voor mijn uh, onderzoek geweest. En uh, ik denk dat kennelijk duurt het een generatie of langer dan een generatie voordat je over zoiets essentieels als je terugkeert uh, iets kunt formuleren. Dus de meeste uh, reacties die ik gevonden heb, de meeste verhalen van toen kwam ik thuis en ik maakte dit of dat mee, zijn uh, heel kort helemaal aan het eind van uh, memoires of uh, dagboeken uit de oorlog. Heel veel mensen zeggen er helemaal niets over, maar als ze er iets over zeggen, is het in alle gevallen die ik gevonden heb negatief. Dat wil niet zeggen dat, er, uh, dat alle uh, terugkeer van Joodse overlevende negatieve ervaring geweest is. Ik neem aan dat er ook Voorbeelden zijn van mensen die uh, een gelukkige terugkeer hadden, maar ik heb ze tot nu toe niet kunnen vinden. En dat, ja, dat zegt toch denk ik ook wel wat? Nou, een voorbeeld van uh, wat, ik, wat ik in de archieven van Militair Gezag gevonden heb, zijn voor de belevenissen van een groep stateloze Joden uh, overlevenden van Bergen Belzen. Duitse joden waren het, die dus voor de oorlog al in Nederland gewoond hadden, in Amsterdam, die vanuit Nederland gedeporteerd waren en uh, in Bergenbelsen uh, Bergen overleefd hadden. Daarna nog een paar maanden daarop krachten waren gekomen en toen in uh, eind juni 1945 terugkwamen per trein naar Nederland. Zij komen bij Maastricht de grens over en worden dan uh, opgevangen. ...daar waren allerlei tijdelijke opvangkampen ingericht voor repatrianten. Wat er met hun gebeurt is heel anders. Ze komen aan en een gedeelte van hen kan naar een opvangkamp voor Joodse repatrianten... ...of voor repatrianten in het algemeen. Een ander gedeelte, in totaal 18 mannen... ...daar wordt van gezegd van er is geen plaats meer voor... ...en die worden overgebracht naar een... Interneringskamp voor SS'ers is een bijzonder schokkend uh, voorbeeld van uh, uh, ja, ongelooflijk uh, onterechte behandeling natuurlijk dat een groep uh, Joodse overlevenden in een kamp voor SS'ers en uh, NSB'ers en, uh, en Duitse militairen ook voor een deel uh, geplaatst wordt. Het kamp bevond zich in veld Dat ligt vlakbij Valkenburg in Zuid-Limburg. Het was gevestigd in een oude school. En van daaruit uh, werden de geïnterneerden in dat kamp uh, te werk gesteld in een uh, grindafgraving die daar vlakbij in het dorp was. En ook die Joodse overlevenden die in het kamp terechtkomen, werden daar te werk gesteld. Ze werden dus gewoon behandeld als uh, collaborateurs, als uh, verraders. En in die periode, vlak na de oorlog, waren de reacties van de plaatselijke bevolking daar soms heel heftig op. Dus. Uh, zij herinneren zich dan ook dat uh, ze uitgescholden werden door de Limburgse bevolking voor uh, verraders. Omdat op weg van die school naar die grintafgraving uh, ze voor een gedeelte over de openbare weg moesten lopen. Uh, dat uh, heeft in totaal een week geduurd. Maar uh, er is een hele correspondentie over bewaard gebleven. Omdat uh, nadat dat allemaal gebeurd is, uh, de betrokken... ...joden die dan weer in Amsterdam terug zijn, geprobeerd hebben om een deel van hun bagage terug te krijgen. Want niet alleen werden ze te werk gesteld in dat kamp, ook al hun bagage die ze bij zich hadden, werd hun afgenomen. Nou, omdat ze daar echt verontwaardigd over zijn, hebben ze een advocaat in de arm genomen toen ze in Amsterdam terug waren. En dat heeft een, uh, heel, een jaar lang correspondentie tussen verschillende afdelingen van militair gezag in... Uh, ...Limburg en in Den Haag en in Breda opgeleverd met die advocaat. Nou, daarin uh, zijn, uh, is een behoorlijk aantal uh, antisemitische, antisemitische reacties terug te vinden. Onder andere van de kampcommandant in Zuid-Limburg... ...die uh, die groep Joden duidelijk maakt dat hij uh, niet van Joden houdt... ...en dat zullen ze wel merken ook. Heel openlijk, dat is dan juni 1945... En ook uh, ja, als, dat, uh, als hij er later mee geconfronteerd wordt, dan uh, schrijft hij het af. En dan uh, denkt hij van nou, er zal verder wel niks mee gebeuren. Maar de zaak komt op een steeds hoger niveau van de bureaucratie. En zo langzamerhand uh, worden die verschillende offici officiële uh, beambten van uh, militair gezag dan toch gedwongen om een soort verontschuldiging aan te bieden. En na een jaar hebben ze dan uiteindelijk voor elkaar dat er een soort schadevergoeding uh, aangeboden wordt. Of daar iets van terechtgekomen is, is nog steeds de vraag. Want uh, dan uh, wordt er gezegd van ja, wat die spullen die ze dus uit Duitsland meegenomen hadden nu precies waard waren, dat was ook nog maar de vraag. Dus militair gezag doet dan, uh, in 1946 uh, is het dan, uh, ...navraag bij vrouwen Dreesman in Maastricht om uh, de prijs van bepaalde kledingstukken uh, die in die bagage gezeten hadden na te vragen... ...omdat ze ervan overtuigd zijn en dat is dan weer zo'n opmerking in zo'n brief... ...dat uh, wanneer het aan de Joden overgelaten wordt dat die dan uh, veel te veel geld daarvoor zullen vragen. Dus uh, ook een jaar later uh, is die stemming nog ontzettend negatief. Nou, dat is wel een erg extreem voorbeeld van wat een groep overlevenden overkomt. Uh, er zijn allerlei soorten reacties uh, waarmee overlevenden te maken hebben. Een van de meest voorkomende uh, is uh, formalisme. Er zijn erg veel voorbeelden aan de grenzen, maar ook in de opvangkampen, uh, op de stations, overal waar... Mensen uit de trein stapten of aan de grenzen aankwamen. Ja. Vele hadden natuurlijk toch verwacht dat uh, ze verwelkomd werden. Dat uh, na jaren van uh, de meest verschrikkelijke ontberingen dat er een soort van welkom zou zijn of een ja, soort ontvangst. En het meeste waar ze mee te maken kregen was vaak uh, een ambtenaar achter een loket die uh, weer wilde weten wat hun naam was en wie ze waren en of ze dat konden bewijzen. Weer een registratie, weer quarantaine vaak ook vanwege besmettelijke ziektes. En dat is voor veel overlevenden een bijzonder frustrerende ervaring geweest. Met name de overlevenden die per trein vanuit Frankrijk uh, of uh, bijvoorbeeld vanuit Auschwitz, Oos die dan uh, via Marseille met de trein vanuit Marseille terug naar Nederland kwamen. Die hebben vaak uh, genoemd dat in Frankrijk en in België de overlevende joden die daar uit de trein stapten uh, werden ingehaald met fanfares en veel bloemen en mensen op de been. En dat wekte verwachtingen dat in Nederland ook zoiets zou gebeuren en dat in Nederland helemaal niets gebeurde. Dat in Nederland doodse stilte was, was geen enkele voorbereiding, was geen enkele ontvangst. En uh, iedere overlevende die terugkwam uh, in Nederland was uh, volstekt aan zichzelf overgelaten. Er was uh, nauwelijks enige, enige opvang. Alleen ja, in Maastricht was iets en in Eindhoven was iets, in Amsterdam was een klein... Uh, ...kantoortje bij het Centraal Station. Maar ook dat stelde niet veel meer voor dan dat iemand uh, 25 piek kreeg... ...en verder uh, maar moest zien uh, waar hij terecht kwam. Dat is uh, voor uh, de meeste mensen een enorme teleurstelling geweest. Behalve uh, formalisme... Nou, ...je kunt er verschillende voorbeelden van, uh, van noemen... Niet alleen aan de grenzen, maar ook later nog als iemand uh, een belastingaanslag krijgt. Omdat hij zijn belastingpapieren van 42 tot 45 niet heeft ingevuld. En uh, als hij dan als reden opgeeft dat hij uh, gedeporteerd is geweest, wordt dat dan door de Belastingdienst uh, niet erkend. Uh, dan had hij toch maar moeten zorgen dat zijn uh, belastingformulieren ingevuld waren. Dat soort voorbeelden van... Uh, ...van, van bot, onbegrip of uh, formalisme... ...is ook erg uh, frustrerend voor de betrokkenen geweest, denk ik. Een tweede voorbeeld van negatieve reacties... Uh, ...zijn uh, antisemitische vooroordelen. Uh, het voordeel wat uh, erg veel terugkomt... ...is het idee dat uh, de overlevende joden... ...zich uh, uh, elkaar zouden helpen aan baantjes... ...en dat ze de beste banen in Nederland hebben. Uh, het is natuurlijk... Uh, volstrekt uh, onzin als je ziet om, wat voor een klein handje voor mensen het gaat maar er is een bepaalde angst in de pers, in ingezonde brieven uh, je komt het erg veel tegen dat uh, mensen zijn bang, niet joden dan in hun reacties zijn bang dat uh, de joden uh, de beste baan na de oorlog zullen innemen er zijn erg veel voorbeelden van te vinden uh, dus uh, er wordt gezegd van, uh, ja, de Nederlandse regering moet nu wel in, uh, in de gaten houden dat uh, de Joden niet meer posities krijgen dan uh, uh, hun aantal in de bevolking uh, inneemt. Een derde voorbeeld van veel voorkomende negatieve reacties uh, zijn uitingen van onbegrip uh, ten opzichte van uh, Joodse overlevenden. Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd van... Uh, tegen iemand die uh, net uh, uit een uh, concentratiekamp teruggekomen is van... ...wees maar blij dat je terug bent, want we hebben het hier zo moeilijk gehad. We hadden geen aardappelen genoeg. Ja, dat soort reacties zijn voor uh, veel overlevenden genoeg... ...om uh, gewoon voor de komende uh, aantal jaren hun mond dicht te houden... ...om dat daar zo'n ontzettend onbegrip uitspreekt... Vaak onbewust, soms ook wel bewust onbegrip. Uh, wat moet je bijvoorbeeld denken van uh, een, uh, iemand die, uh, de heer Polak, die uh, een bepaalde bestuursfunctie had en na de oorlog uh, terugkomt. Waar dan van gezegd wordt van ja, hij heeft zomaar zijn werk neergelegd in uh, 1943 en uh, dat hij nu teruggekomen is, uh, geeft hem nog geen recht uh, op uh, zijn oude baan. Ja, dat is een soort van uh, onbegrip wat je niet onschuldig of uh, onbewust kunt noemen. Dus er zijn er ook nog weer verschillende gradaties in. Ook zijn er voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld in contact met uh, artsen of andere hulpverleners uh, een enorm onbegrip ontmoeten. Zo is er een voorbeeld van iemand die uh, bij een dokter komt en uh, vertelt over uh, nou, hij kan niet slapen. Hij stond moeilijk met uh, de herinneringen aan uh, wat hem overkomen is in de kampen. En dan uh, gaat die dokter ineens een licht op, en die zegt: Van ja, ik begrijp precies wat je meemaakt, want de uh, Duitsers hebben mijn fiets uh, gestolen. Ja. Dit soort dingen verklaart volgens mij heel erg de periode van een heel lang stilzwijgen die vanaf 1945 door Joodse overlevenden is ingezet. Pas nu, sinds denk, begin jaren 80, 85, begint die stilte doorbroken te worden. En hebben meer overlevenden het idee dat wat zij meegemaakt hebben verteld moet worden. En dat ze ook zelf het aan kunnen om het te vertellen. Vertellen. En uh, ik denk dat al die negatieve reacties vlak na de oorlog ertoe bijgedragen hebben dat uh, veel van hen uh, vrij snel gezegd hebben van ik vertel er verder niks meer over want het wordt niet begrepen. Met al kun je zeggen dat er, het, de kleine groep Joodse overlevenden, hoewel ze als, als groep gedeporteerd waren via Westerbork naar de verschillende kampen, dat ze als Joden als groep beschouwd werden en als Joden afgevoerd waren, dat ze allemaal als individuen terugkwamen. En in hele kleine groepjes die dan, ja, ik vind de, de eenzaamheid van de overlevenden, hoe alleen ze zijn, dat is alles overheersend wanneer je de getuigenissen uh, hoort en terugleest. Hoe alleen iedereen was. Uh, de meesten hadden alle familie, alle vrienden, de hele sociale omgeving waarin je leeft, verloren. En uh, daarin was de, waren de Joodse overlevenden natuurlijk een hele kleine minderheid van de Nederlandse bevolking voor wie de oorlog echt heel erg anders was geweest dan voor de rest van de bevolking. Uh, want hoe was het voor de meerderheid van de Nederlandse bevolking? Nou, het, er zijn niet veel opiniepeilingen gedaan in die tijd. Maar is, uh, het NIPO werd toen net opgericht en uh, de allereerste NIPO-enquête... die werd gehouden op uh, 1 augustus 1945, die stelde de vraag... heeft de oorlog uw leven veranderd? Dat was de allereerste uh, opiniepeiling... Hele algemene vragen natuurlijk, maar op die vraag antwoordt 62% van de geïnterviewden met nee, de oorlog heeft mijn leven niet veranderd. Dat is een enorm aantal natuurlijk, 62%. En van de 22% die zegt ja, de oorlog heeft mijn leven wel veranderd, antwoordt niet meer dan 3% daarvan dat dat te maken heeft met het verlies van familieleden. Dus... Over een heel klein gedeelte van die laatste 3%, daar gaat dit hele verhaal eigenlijk over. Dus een hele kleine minderheid van de Nederlandse bevolking. En voor hen was de oorlog uh, werkelijk een uh, breuk in hun bestaan, een uh, totale breuk in hun persoonlijke en familiegeschiedenissen. Voor de rest van de Nederlandse bevolking, voor de overgrote meerderheid, was het het niet. Ik denk dat je dat wel zo kan zeggen. En dat is dan ook de enorme kloof die de overlevenden ervaren wanneer ze terugkomen. Een kloof tussen wat zij meegemaakt hebben en wat kennelijk de uh, grote meerderheid van de bevolking heeft meegemaakt. En die kloof tussen joden en niet-joden is denk ik ook een van de verklaringen voor uitingen. ...toegenomen uitingen van antisemitisme. Het feit dat... ...voor de oorlog... ...of althans voor 1933, ...maar ook nog wel tijdens de jaren 30... ...dagelijkse contacten... ...tussen joden en niet-joden... ...veel gewoner waren... ...veel gebruikelijker waren... ...en dat dat tijdens de oorlog... ...systematisch stap voor stap... ...onmogelijk gemaakt is... ...die kloof die ontstaan is... ...die is er ook in de zomer van 45 nog... ...en... Die kloof die kan dan pas weer stapje bij beetje overbrugd worden.